1 uur. De Radio 1 Sportzomer. De de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De renners in de Tour de France gaan straks beginnen aan de 15e etappe. Een vrij vlakke rit. In ieder geval de eerste 100 kilometer van Samaton naar Pool over 158,5 kilometer. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste die aan de bak moet in de nieuws- en sportquiz is William Brummel. Nu eerst het NOS-nieuws met Mark Visser. Bijna 41.000 aankomende studenten moeten loten om toegang te krijgen... tot een studie aan de universiteit of het hbo. En dat is een record. Morgen maakt de dienst Uitvoering Onderwijs bekend wie is ingeloot en wie niet. Studenten krijgen daarover een mail. Dit jaar is het aantal gegadigden voor lotingstudies gestegen met 2400... ten opzichte van vorig studiejaar. Marokko heeft de ambassadeur van Syrië tot persona non grata verklaard. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de ambassadeur opdracht gegeven... het land zo snel mogelijk te verlaten... Over de reden van het besluit is niets bekend. Eind mei besloten tientallen landen om hun Syrische ambassadeur uit te wijzen. Dat gebeurde nadat de Syrische leger een bloedbad had aangericht in het stadje Hula. Ook Nederland verklaarde de ambassadeur in Brussel... die het diplomatieke contact met Nederland onderhield tot ongewenst persoon. Dit jaar ging tot nu toe een kwart meer bedrijven en instellingen failliet... dan in dezelfde periode vorig jaar. CBS spreekt van een uitzonderlijk hoog aantal... Vorige maand waren er meer dan 600 faillissementen... en als dat wordt opgeteld bij de rest van het jaar... staat de teller nu op ruim 3700 bedrijven die failliet zijn gegaan. Eenmanszaken zijn in de cijfers niet meegerekend. Het CBS. We zitten hier ook mee boven het record van 2009. Dat natuurlijk bekend staat als het grote crisisjaar. In dat jaar er in de eerste helft ruim 200 bedrijven minder failliet. Dus als deze trend aanhoudt kunnen we dit jaar een, ja, een record aantal faillissementen verwachten. Vooral in de bouw gingen veel bedrijven dit jaar op de fles. Voor het eerst in vijf jaar zijn Palestijnen uit Gaza op bezoek geweest... bij familieleden die in Israël vastzitten... Israëlische grenswachten lieten de Palestijnen de grens over... waarna ze naar de Ramon-gevangenis werden gebracht. Israël verbood de familiebezoeken in 2007... nadat Palestijnse militanten de Israëlische militair Gilad Jalit hadden ontvoerd. Hij werd vorig jaar vrijgelaten. Om de hervatting van de familiebezoeken uit Gaza af te dwingen... gingen Palestijnse gedetineerden in Israël eerder dit jaar in hongerstaking. In mei werd een akkoord bereikt. In Israël zitten zo'n 4800 Palestijnen vast. Vanaf vandaag mag weer gezwommen worden bij de kerncentrale van Fukushima in Japan. De radioactiviteit in het zeewater zou geen gevaar meer opleveren voor de volksgezondheid. Ruim een jaar geleden werd de kerncentrale verwoest door een tsunami. Er kwam radioactiviteit in de lucht en het zeewater terecht... en mensen in de wijde omgeving werden geëvacueerd. Het water zou nu weer veilig zijn. Om dat te laten zien zijn vanochtend de eerste zwemmers de zee ingegaan. Drie medewerkers van de Japanse toerismebranche. Automobilist heeft gisteren op de A32 bij Hireveen drie kinderen van de snelweg gehaald. Het waren twee broertjes van zes en een neefje van drie jaar oud. Ze wilden de snelweg oversteken. Langsrijdende automobilisten belden de politie toen ze de jongetjes zagen staan. Eén automobilist stopte, hij vroeg waar de kinderen woonden en bracht ze naar huis, de politie. Deze, deze kinderen, het waren twee broertjes en een neefje, die woonden in de buurt van de snelweg. Het is alleen een grote geluidswel die... Uh... Woning van de snelwegstijt. En ja, deze jongetjes zijn als vele bewijs over de geluidswal geklommen en zo op de snelweg terechtgekomen. De politie heeft een gesprek gehad met de geschrokken ouders. Het weer dan nog vanuit het zuidwesten bewolkt en steeds meer regen. Er wordt een graad of 18 en er staat een stevige westen tot zuidwesten wind. Morgen wordt het met gemiddeld 19 graden iets warmer dan vandaag. Vooral in de ochtend regen. In de middag kans op wat zon. ANWB, verkeersinformatie op de A27 Utrecht richting Breda. Staat tussen de brug Gorkem 4 kilometer. Stuk langer is de file op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar staat tussen Renkem en Knop het Ewek 9 kilometer. En het A325 Arnhem richting Nijmegen. Daar staat voor de bouwbrug bij Nijmegen 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 19, Wat is ambitie? Zolao? Sabotage. Waarschijnlijk een lekker band, ja. It's, it's a criminal act. Schandalig. Nee, hij gaat ook voor de fiets af. I think you're taking people's lives in your hands. Wij zijn de achtste ploeg hier van de 22 die een etappe winnen. Ik ben blij dat hij af niet goed maakt. Al final, we deze victoria gekozen, die is heel belangrijk voor de equipo. De etappe van vandaag naar Po is uh, vrij vlak. Er zit wel een beetje een relief in hoor. Drie calls, twee van de vierde en eentje van de derde categorie. Iets voor de sprinters of voor de vrijbuiters misschien? Gio Lippe, het is nog niet echt spannend, hè? ze zijn nog Boop. niet gestart. Het is ongelooflijk spannend <laughs> of ze de start wel halen, want uh, ze moeten starten in saint -Matton. En dat doen ze officieel pas om tien over half twee. Dan zijn wij al dik onderweg met deze uitzending, maar uh, de renners daar, ja, die verzamelen zich langzamerhand. Die zijn inmiddels met die grote touringcars onderweg naar de start. Drinken ze nog even een kopje koffie en dan is het uh, gewoon vertrekken geblazen voor een hele korte etappe vandaag. Op weg met Tour de France. Lundi 16 juillet. Deux 15ème étape, ça m'attend. Oh. Okay. Allons à la Fayette, même pour changer ton nom. On va t'appeler madame, madame canaï Petite trompillon, pour faire ta criminelle. Comment tu dois, mais moi, je peux fermer moi tout seul. Allons à la Fayette, même pour changer ton nom. On va t'appeler madame. Thank Ik loin me me doet. Maar ik ben me doe. Ik ben zo'n revoir. Ik ben revoir. Ik ben zo'n revoir. Ik ben zo'n revoir. Ik ben zo'n revoir. Is het halve werk? Alonso Lafayette, Captain Gambo was dat. De voorzitter van het Libisch Olympisch Comité is gisteren ontvoerd. Dat gebeurde in de hoofdstad Tripoli, vlak bij het kantoor van dat comité. Verslaggever Lex Rundekamp is in Tripoli. Lex. Weet je ook hoe dat gebeurde? Het enige wat tot nu toe bekend is, is informatie die afkomstig is van de broer van de ontvoerde. Die was bij hem op het Olympisch Comité en hij zegt dat een acht of negen mannen gekleed in uniform uh, op hem afkwamen, hem aanspraken en hem meenamen in hun auto. Er is geen verhaal over extreem geweld, niet dergelijks. Uh, die, die, ja, die militie, mag je aannemen, is weggereden. En uh, dat is ongeveer wat we weten op dit moment. De man heet uh, Nabil Elalem, um, uh, voorzitter dus van het Olympisch Comité. Wat, wat weet je verder over hem? Nou, hij is wel uh, een mooi voorbeeld van hoeveel uh, autoriteiten hier, uh, hoe hun geschiedenis eruit ziet. Hij was namelijk ook onder Gaddafi uh, voorzitter van dat voorzitter, maar hij was ieder geval lid van dat uh, op het Olympisch Comité. Uh, tijdens de revolutie is hij van kans geweld en is uh, de revolutie gaan steunen. En hij staat hier bekend als een man die loyaal is aan de nieuwe situatie. Een hele aardige man, ik heb net gesproken met iemand die voor hem werkte. Uh, en op dit moment is er eigenlijk geen enkele reden te vinden voor, voor mensen die hem kennen. De, de, hij heeft niet echt vijanden of zoiets. Maar ja, je ziet hier heel veel van die autoriteiten die hebben onder Kaddafi gediend. En het zijn er al, ja, altijd andere partijen die daar willen dat die mensen hun posten verlaten of dergelijke. Oh. En dit soort acties ontstaan. Ja. Gaan er eigenlijk Libische sporters naar de spelen? Uh, ja, er, gaan gewoon, de, de, er is een team van ongeveer vier sporters begrijp ik. Uh, ze doen de marathon. Uh, ze doen mee aan de vechtsport uh, taekwondo uh, en ze doen mee aan het hardlopen. Kijk aan, uh, nou is de minister van buitenlandse zaken van Engeland, uh, de Heek is in, in Tripoli. Uh, nou ja, in Engeland zijn natuurlijk die, die spelen. Heeft hij nog wat gezegd over deze ontvoering? Ja, ik heb hem zelf kunnen vragen. Uh, te midden van alle politieke vragen, zei ik van, ja, u bent natuurlijk de gastheer van de Olympische spelen. En nou is de voorzitter van het Olympisch Comité in Libië ontvoerd. Uh, heeft u daar enige reactie op? Uh, en het leuke is dat hij zich een beetje versprak. Hij begon heel beleefd om te zeggen: Ja, alle, alle Libische Olympische spelers zijn natuurlijk welkom. Maar uh, hier mag ik zelf natuurlijk niks over zeggen. Dit gaat, is een Libische mm -hmm. aangelegenheid. Uh, dus de man die naast hem stond, de premier van Libië, zei: Misschien kan hij er iets over zeggen, maar ik geloof dat hij goed nieuws voor u heeft. Nou, toen kwam de Libische premier aan het woord en die zei alleen. Uh, ja, het is, het is een, een, een moeilijke situatie, maar we zullen ons uiterste best doen om hem vrij te krijgen. Uh, en dat is niet omdat hij voorzitter is van het Olympisch Comité, maar dat zouden we voor, uh, voor alle Libiërs doen. En daar hield hij het bij, had het helemaal niet over goed nieuws. Dus je mag, interp je mag interpreteren dat uh, de autoriteiten in Libië op zijn minst contact hebben gehad met de ontvoerders. Aha, kijk. En uh, wat kan de reden zijn dat die ontvoering dan is geweest? Is dat toch gewoon een, een machtsmiddel gebruiken? Ja, het is, geld is belangrijk in Libië, zou ik maar zeggen. Maar ontvoeringen zijn eigenlijk het pressiemiddel om iets gedaan te krijgen van de overheid. Elke stad, elk dorp in dit land heeft een eigen militie die allemaal mee hebben gedaan. Of soms wat minder in de strijd tegen Gaddafi. En omdat er gewoon geen centraal gezag in Libië is waar je naartoe kunt gaan om zaken voor elkaar te krijgen... is ontvoering een zeer veelgebruikt middel om druk te zetten op de overheid hier... om van alles, van geldelijke steun of, of medische hulp... om dingen voor elkaar te krijgen. Dus het ziet er naar uit uh, dat die man niet direct levensgevaar loopt. Het ziet naar uit dat hij wisselgeld is ja. in een zaak... die een lokale uh, uh, aangelegenheid is. Ja. Lekker nog één andere vraag. Is het al duidelijk wanneer de uitslag van de verkiezingen daar uh, bekend is? Ik heb net gehoord dat het weer niet vandaag zal zijn... maar dat het is uitgesteld naar morgen. Kijk aan. Nou, dan spreken we elkaar morgen misschien weer. Voor nu bedankt. Lex Rundekamp was dat in Tripoli. Het Radio 1 Sportzomer Tourmuseum. Ja, de studio van de Radio 1 Sportzomer... begint al aardig op een museum te lijken. We hebben bontgekleurde truien, we hebben helmen... we hebben houten wielen, we hebben heel veel andere reliquieën... uit de rijke historie van de Tour de France. En vandaag komen daar weer wat attributen bij. Oh. Namelijk twee petjes. Reclamepetjes, Want de sponsoring is een uh, zeer groot goed in de Tour de France. Gio Lippens, um, ja. Ja, uh, de toeschouwers zien dat iedere dag uh, lang, langstrekken. Zo'n hele reclamecaravaan. Kan de Tour zonder die reclamecaravaan? Nou, ik denk commercieel gezien niet, want dat is natuurlijk de manier voor al die sponsoren van de Tour de France om uh, hun, hun spullen in ieder geval aan de man te brengen, in ieder geval bekend te maken bij het publiek. En dan deden ze dus allerlei troep uit. Er is hier een, uh, een, een snoepjesfabrikant, het is echt ongelooflijk. Gisteren heb ik me daar weer aan lopen vergapen bij die finish waar we gisteren zaten. Dan zie je uh, ze aan de kant of over de weg komen hier bij de finish. En dan zijn er echt, nou, ik denk wel 100, 200 volwassen mensen die vechten om een minuscuul klein zakje snoep waarvan je denkt van jongens, loop even naar het tankstation... loop even naar de winkel en haal daar eventjes uh, dat, uh, dat op. Dan heb je dat ook. Uh, men, mensen worden helemaal gek van die reclamekaravaan Ze duiken ook overal voor. En wij hebben ze een keer heel lang geleden in de auto met Leo Driessen... die, uh, die, uh, die zat toen vaak bij ons in de auto omdat hij later pas op de motor uh, kon stappen... hadden we een kippetje gekocht in uh, een uh, plaatsje bij de start. En dat kippetje helemaal opgegeten. Maar ja, natuurlijk de botjes en uh, de vellen en noem het maar op... alle afval gewoon in een zak gestopt, in zo'n gele zak... van de van de sponsor van de Tour de France, even uit het raam gehangen. Nou, je raadt het al, ze doken erop alsof het goud was. En daarna hebben we tegen de chauffeur gezegd, Erwin Prop... en nu rij je, want ze komen achter ons aan. Want uh, toen merkte je ineens dat ze door hadden dat ze gefopt waren. En ja, wij stonden vast in die reclamecaravaan... dus we zijn eromheen omheen geslalond. Maar het is echt... Uh, ja, ze kunnen inderdaad niet meer zonder nee, tegenwoordig. Nee, maar het is, het is echt, Je zei het uh, uh, volgens mij zonder dat je er erg in had. Het is echt alleen maar troep, hè? Er zit ja, ja. nou nooit eens iets bij dat je denkt... Nee. Oh, daar kan ik, daar heb ik wat aan. Nee, uh, ik, ik denk dat een toeschouwer die een bidon opvangt van een renner... dat hij nog meer in zijn handen heeft ja. dan uh, toeschouwers die inderdaad de hele dag... Hè, vooral met kinderen aan de kant van de weg staan te wachten op die reclamecaravaan. Want het is een sleutelhangertje, het is een pennetje. Het, nou, Wat ik zeg, een, een, een zakje snoep met, met, met tien uh, snoepjes erin. Nou ja, daar doe je het dan allemaal voor. Dus uh, ze krijgen echt nauwelijks iets. Het, is, het heeft uh, bijna 0,0 waarde. Maar je moet je wel voorstellen, 160 voertuigen in die reclamecaravaan. En dat is een lint van zo'n 20 kilometer, gelukkig. Reis een uur voor de renners langs. Er wordt niet geklapt omdat ik dit nu heb verteld. Maar ja, je raadt het al hoor. Er loopt hier een... Dat is ook mooi. En als stokbrood verkleed uh, mens rond. Uh, die brengt dus ook iets aan, uh, aan de man. En uh, ja, het is een bakker, inderdaad. <lacht> en die brengen dus een soort van die koekjes. Uh, die, die delen ze uit. Er worden vlaggetjes uitgedeeld van uh, de Franse televisie. En die mensen staan er allemaal maar braaf mee te zwaaien. Krijgen de wielrenners eigenlijk ook nog een deel uh, van de sponsoring? Uh, nou, in de zin, uh, in het verleden was dat iets meer dan nu. Uh, in het verleden uh, kregen wielrenners dus ook petjes... op het moment dat zij bijvoorbeeld een trui hadden. De gele trui of uh, de groene trui. En dan moesten ze verplicht met van die petjes oprijden. Uh, dat gebeurt tegenwoordig niet meer, hoor. Tegenwoordig heb je wel de verplichting dat je met een gele helm moet rijden... als je bijvoorbeeld aan de leiding staat in het uh, ploegenklassement. Uh, dat hebben we gezien hè, met Sky, met die gele helmen. Uh, dat zijn trouwens helmen die door de ploegen zelf moeten worden aangeschaft... Uh, voor de Tour de France. En hey, maar Gio, daarover. Want ik heb jou dat eerder horen vertellen, maar ik, ik, ik heb nu de afgelopen dagen daar eens op gelet. Ze maar ze zijn er niet meer. Nee, ze hebben nee. ze niet op, hè? Nee, het valt mij ook op. In het begin van de tour, met name die eerste week, zag je continu die, die, die foeilelijke gele dichte ja. helmen rondrijden. Uh, en nu dus niet meer. Dus uh, ik moet je heel eerlijk, ik moet je het antwoord schuldig blijven... wat er nou met die helmen is gebeurd. Maar met die, pot, met die petjes, dat was in het verleden ook heel mooi. Peter Post, ja, TI Rally was natuurlijk een sterke ploeg. Die leidde nogal vaak daar in dat ploegenklassement. Dan hadden ze gele petjes gekregen van de organisatie. En dan zei Post altijd van uh, na een uh, kilometer of tien... gauw die petjes af en weer onze eigen petjes op van de eigen sponsor. Want we zijn toch niet gek dat we met reclame voor de Tour gaan rijden... in plaats van onze eigen sponsor. Dus zo zie je maar. Uh, en dat energy, was dat, daar, konden ze, daar konden ze, dan mee, kon het publiek weer achteraan. Achter die petjes. Kijk, dat begrijp ik nog wel, dat je dat leuk vindt. Een petje, een bidon. Uh, hoewel, bij die bidons, je moet je ook wel eens afvragen wat ermee gebeurt. Ik heb wel eens gehoord van renners die gewoon in een bidon geplast hadden en hem dan aan de kant gooiden. Oké. Okay. Dat, was... dat lijkt. En uh, Sebastiaan Timmerman, <laughs> de man die bij ons op de motor zit. Uh, een van de mannen trouwens die op de motor zit. Uh, die heeft ooit eens een keer een bidon aangenomen van een ploegleider. Dacht dat het water was. Gooide het over zijn hoofd uit omdat het ontzettend heet was in de bergen. En daar bleek zo'n sportdrankje in te zitten. Bordevol met suiker. Dus die heeft de hele dag heeft hij plakkerig achter op die motor gezeten. Ik wil hier nog veel meer verhalen van horen. Um, uh, nog eventjes naar de, de moderne tour. Hè. Is het nog mogelijk, dat verhaal wat je net vertelde... over die, die petjes die dan op moesten en zo... is het mogelijk dat de ploegbelangen voorgaan... boven de, de sponsorbelangen van onder andere de ASO, hè, de tourorganisatie? Nee, eigenlijk niet. hoor. Eigenlijk is de ASO is, is leading. Die, die staat boven alles, alleen ze zijn wel wat verstandiger geworden. Ze weten tegenwoordig wel in deze nou, commerciële maatschappij... Ja, want het is natuurlijk veel commerciëler dan... in die in de jaren 70 en de jaren 80 weten ze wel wat ze aan de ploegen kunnen vragen... en wat ze niet meer aan de ploegen kunnen vragen. Dus, dus dat soort grappen als met die petjes... en dan inderdaad eh, met eh, die bank eh, die de Tour sponsort op het hoofd... dat gebeurt niet meer. Hè. Zo zie je ook iedere keer, maar dat was vroeger ook al... dat natuurlijk de eigen sponsors, de sponsors van de ploegen... als een renner in een trui rijdt... in de gele trui of een groene trui of bolletjes bolletjestrui... de reclame natuurlijk van de sponsor van de ploeg... staat natuurlijk wel dik eh, ja. erop. Maar op de zijkant zie je dan nog altijd wel even... die sponsor van de Tour. Dus die belangen... Ze, ze, ze grijpen wel een beetje in elkaar, maar uh, geloof maar niet inderdaad dat ploegbelangen, uh, commerciële belangen van eigen sponsoren, dat die boven de toerbelangen gaan, want de toer tour is heilig. Goed, nou, uh, de sponsorpetjes uh, liggen hier veilig in ons uh, toermuseum. Zou jij voor mij, Gio, nog zo'n handje kunnen meenemen. Levensgevaarlijk, hè, die zwaaihandjes. Ik ja. kan je dat nog herinneren, die groene zwaaihandjes. Thor Husshofft, ja. ooit eens een keer bijna een slagadelijke bloeding opgelopen in zijn arm uh, bij een massasprint, omdat hij geraakt werd, precies zo tzak op zijn arm uh, tijdens een massasprint, uh, terwijl hij vlak langs het publiek reed. En hij kwam echt bloedend als een rund over de streep. Nou, dat had ook helemaal verkeerd kunnen aflopen. Dus... Maar ik zal eens even kijken. Ik zie ze trouwens niet meer zoveel hoor. Nee? Nee, maar misschien staan zij uh, iets... Eerder, misschien staan ze wel bij die supersprint, want hier wordt gesponsord onder andere die groene trui door ja. die sponsor met die groene zwaaihandjes. Maar bij de finish zie ik ze niet meer. Misschien nou, heb ze hoef je... toen ook wel gedacht van, we doen het niet ja, meer. Ja, je hoeft je er niet op te storten. Maar als je er eentje <laughs> tegenkomt, dan beloof ik dat ik hem niet zal gebruiken. Dat hij gewoon hier in het Tourmuseum komt. Ik dacht voor volgend dat jij jaar. voor de gele trui van Bradley Wiggins zou gaan. Maar goed. Nee, ik stel me bescheiden op. Een handje voorlopig is genoeg. Handje Dank. Krijg je. Dankjewel, Gio. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De nieuws- en sportquiz. Nou, een handje, dat krijgt hij sowieso van ons. Uh, William Brummel, uh, want dat is het minste wat we kunnen doen. Hij is 34 jaar, komt uit Zalk en is de eerste kandidaat... in een nieuwe week van de nieuws- en sportquiz. Um, uh, uit Zalk, hè? Ja. Oh, hoe vaak is daar over begonnen? <laughs> ja, ik zeg niks. Klazien, toch? Klopt, ja. Nou begin jij erover. Oh ja, sorry. Uh, ja... Ben je daar vaak mee gevallen? Nou, nu niet zo heel vaak. Ze is, ze is nu weg, hè? Ja, ze is al een pootje overleden, maar uh, toen ze nog in, uh, in Zalik woonde, wist ik precies hoe ik de weg moest wijzen naar haar toe, zeg maar. Ja. Dus, ja. <laughs> nou ja, ze heeft ja. wel, wel op de kaart gezet Ja, natuurlijk. dat zie ik. Um, b -b je werkt in een supermarkt, ik neem aan de radio af en toe wel eens aan om een beetje het nieuws te horen. Ja. ja. Nou, we gaan kijken of je, ja. dat, of je dat een beetje goed gedaan hebt. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen, komt ie. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is tijdens haar bezoek aan Egypte uitgejouwd en bekogeld met tomaten. En herinnert aan de seksaffaire van haar man met Monica Lewinsky. En verlaten nam ze vrolijk lachend afscheid en reisde verder naar Israël. Minister Hillary Clinton van Buitenlandse Zaken is dus in het Midden-Oosten. Dat ging niet ongemerkt voorbij. Hier komt vraag 1. Ze was twee dagen in Egypte. Haar auto werd bekogeld met tomaten, schoenen en een fles water. In welke stad gebeurde dat? Alexandria. Dat is uh, helemaal correct. De auto zou niet geraakt zijn. Alexandria ligt in het noorden van Egypte, aan de Middellandse Zee. Vraag 2. De demonstranten waren zo boos op Clinton... omdat ze vinden dat de Amerikanen ervoor hebben gezorgd... dat welke partij aan de macht kwam in Egypte. Uh, de moslimbroederschap. Ja. ja, Dat is goed. Uh, Clinton sprak dat uh, gisteren in Washington uh, tegen. En uh, sprak tegen dat zij daar een rol in hebben gespeeld... bij de uitslag dus, van die Egyptische verkiezingen. Maar door naar vraag 3. Een sportvraag. De voetbalclubs zijn alweer druk bezig... met de voorbereidingen op het komend seizoen. De spelers op het uh, trainingsveld. De bestuurders op de transfermarkt. Heeren Veen en PSV zijn het eens geworden... over de overgang van welke speler naar Eindhoven? Uh, Luciano Nassi. Dat is helemaal correct. Voor de aanvaller ligt een contract voor vier jaar. Ja, klaar. Vraag 4. Het ziet ernaar uit dat de FC Twente afscheid gaat nemen van Luc de Jong. Media melden dat de spits zelfs al gekeurd zou zijn. Hoewel die berichten nog niet bevestigd zijn. Naar welke club zou die dan gaan, deze Luc de Jong? Uh, Borussia Mönchengladbach. En dat is ook goed. Twente en de Duitse club die zouden al anderhalve week met elkaar in gesprek zijn over de transfer. Twente zal een aardig bedrag voor hem kunnen krijgen. Vraagprijs was 20 miljoen euro. Gaat heel goed. Vier ja. vragen geweest. Uh, vier punten. We gaan door naar vraag vijf. Zoals gewoonlijk een fragment met de vraag wie is hier aan het woord? Ik ben naar Wingers gereden. En ik heb tegen Wingers gezegd, ja, er is minimaal tien mal lekker in de groep. En uh, hij zegt wie, wie? Ik zeg ja, iedereen, even sleuden. Laurens ten Ja. Dat is ook goed. De Rabo-renner kreeg zelf ook nog een lekke band. Maar uh, je hoorde hem achteraf niet klagen, want uh, ploeggenoot Luis Leon Sanchez won de etappe. Vraag zesde etappe werd dus ontsierd door een sabotageactie met kopspijkertjes... waardoor veel renners een lekke band kregen. De nummer 4 uit het klassement, Cadel Evans, raakte daardoor op achterstand. De ploeg van gele truidragen Wiggins wilde wachten... maar één renner demareerde juist uit het peloton. Die deed dus niet mee aan uh, die actie. Uh, wie was dat? Uh, Roland? Pierre Roland hij is inderdaad uh, goed. Hij haalde zich de hoed op de hals van de hele skyploeg. En ook de rest van het peloton. De Fransman zegt uh, dat hij er niet van op de hoogte was... dat Evans lek had gereden. U heeft al zes punten. Kunnen uh. er tien worden? Want bij de volgende vraag, uh, vraag zeven... kunt u vier punten verdienen. U krijgt aanwijzingen over een persoon vandaag. Een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is natuurlijk... wie bedoelen we als u het antwoord denkt te weten? Zegt u stop... En u weet het, u krijgt geen herkansingen, dus ja. goed nadenken. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten. Maar ik denk dat dat wel goed zit. Ja. Daar komt hij. We zoeken dus een persoon. Vier. Het klinkt gek, maar Europa bood mij een kans. Drie. Misschien kan ik nu wel echt schooldirecteur worden. Stop. Uh, de mos van de PVV... Ja, voor twee punten was uh, de aanwijzing, uh, zelfs als nummer 50 wil Geert mij niet. En voor één punt was de aanwijzing, vandaag maakte ik bekend uit de PVV te stappen. U hebt helemaal gelijk. Ja. Het antwoord is uh, correct. We hebben ongelooflijk veel punten gescoord. Maandag Bij, bijna, is altijd bijna, bijna, een goede we scoren. We scoren Negen uh, zijn het er maar liefst. Dus daarmee gaan we zo meteen vermenigvuldig in deel 2 van de quiz. De zomer, Tour de France. Le spectacle de Radio 1. I spend my tijd.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 Keep your head up. Ben Howard, sorry. Ja, uh, William Brummel is nog steeds hier. 34 jaar uit Zalk. Eerste kandidaat in deze nieuwe week van de Nieuws en Sportquiz. Op een of meer is het elke maandag raak. Dat ja, he. goede, goede Goed, heel goed Vorige week maandag ook. Die is uiteindelijk ook de winnaar geworden, begreep ik. Uh, afgelopen weekend. Uh, maar we zijn er nog niet natuurlijk. Uh, Factor 9. Daarmee wordt mee vermenigvuldigd. Maar we moeten deel 2 nog wel even spelen. 90 seconden de tijd voor veel vragen. Als je het antwoord weet, onmiddellijk geven natuurlijk. Eh, pas roepen als je het niet weet. Ja. De vraag moet helemaal uitgesteld worden. Dus het antwoord pas geven of pas zeggen nadat de vraag is gesteld. Hier ja. komen ze. De Nieuws en Sportquiz. De Franse extreemrechtse Partij Front National wil welke popartiest voor de rechter slepen? Madonna. Is goed. Wat is de artiestennaam van de Nederlander die is uitgeroepen tot beste illusionist ter wereld? De uh, Prince of Illusion. Ja, is goed. Welke organisatie heeft gezegd dat er in Syrië een burgeroorlog woedt? Uh, de VN? De Rode Kruis. Oh, fabrikant van welke smartphone kreeg een boete van 147 miljoen dollar voor patentschending? Uh, Blackberry? Goed. Door de strenge vorstperiode is de populatie van welke vogel in Nederland met 75% afgenomen? De ijsvogel. Is goed. Welke politieke unie krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouw als leider? De Afrikaanse Unie. Dat is goed. Volgens de laatste peiling van Maurice de Hond zijn de VVD. En welke andere partij het grootst? SP. Dat is goed. Welk land heeft zich opgeworpen als gastheer van een vredestop over Syrië? Iran. Goed. Het leven op het Zweedse eiland Euland stond dit weekend in het teken van wiens verjaardag? Pas. Kroonprins Victoria. Hoe heet de renner die na zijn val in de ronde van Polen afgelopen weekend zijn training heeft hervat? Terpstra. Goed. De microfoon van Paul McCartney. En welke andere rockster werd uitgezet tijdens een concert in Londen? Broesprengstie. Is goed. Turkije en welk ander land krijgen voor het eerst zitting in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds? Pas. Dat is Polen. Bij een crash tijdens de Renault Clio Cup op welk circuit zijn twee gewonden gevallen? Zandvoort. Is goed. Stichting van welke prinses zou volgens betrokken organisaties niet helpen de laaggeletterdheid terug te dringen? Maar nou, dat is pas. Dat is uh, prinses Laurentine. Ja. Ja, de vraag is hoeveel zijn er goed hè? Um, dat gaan we van de jury horen. Uh, ik hoor daar een getal uh, doorkomen van 10. Oh, oh Netjes. Ja, toch? Ja. Nou, jij werkt in de supermarkt, hoeveel is 10 keer 9? Uh, 90, ja. Ja, ja dat weten uh, ja, ze toch wel. 10 uh, keer 9 negen is 90. Nou, dat is helemaal niet zo'n slechte aftrap. Uh, vorige week 84 de winnaar. Ja. Dus dat kan helemaal goed komen. Ja. En daar waar ik overigens zei, kroonprins Victoria moet het zijn kroonprinses. Dan uh, is dat weer een klacht minder voor Tom van het Hek straks. Uh, u hebt in ieder geval uh, twee kaarten gewonnen voor uh, beeld en geluid op het Mediapark. Ja, en het okay. boek uh, Andere Tijden Sport krijgt u ook mee. En u moet even wachten om te kijken of u ook uh, 300 euro hebt gewonnen. Ja, Tot en spannend. met zondag spelen wij uh, ja. deze ronde. Dank u wel dat u hier ja, wilde zijn. Ja, jullie ook bedankt.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 De hoge temperaturen in het Middellandse Zeegebied... hebben op de eilanden Tenerife en Sardinië geleid tot bosbranden. Op Sardinië veroorzaakte een kleine brand... in combinatie met de harde wind voor problemen aan de oostkust. Het vuur werd snel groot, waardoor zo'n 800 mensen moesten evacueren. Ook zijn veel toeristen weggevlucht van de stranden... en is een deel van de snelweg afgesloten.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 Het afgelopen half jaar zijn er wereldwijd een stuk minder aanvallen van piraten geweest. Vorig jaar werden tussen januari en juni 266 aanvallen geregistreerd. Dit jaar waren dat er 177. Vooral van de kust van Somalië, er waren aanzienlijk minder piraten actief. Volgens het Internationale Maritieme Bureau is de afname te danken aan de anti-piraterijmissie voor Somalië. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. De n 220 de weg Hoek van Holland en Maasluis is momenteel in beide richtingen dicht... tussen Hoek van Holland en Schrapensande. Dat komt door vrachtwagen met pech. Houd daar dus rekening met een omleiding. En op de A50 Arnhem naar Oost daar staat tussen Renkem en het Ewijk een lange file van 9 kilometer. En op de A325 Arnhem richting Nijmegen... daar staat tussen in Ressem en de Waalburg bij Nijmegen 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Prem heeft de sportzomerbus richting Schuttersfeest in Dam gedirigeerd. Eerst eens eventjes naar Frankrijk. Ja, naar Gio. Is het een lastig parcours uh, vandaag? Het is uh, geen lastig parcours vandaag. En uh, de verwachting is toch wel een beetje dat het hier gaat uitdraaien op een massasprint. En dat is toch wel bijzonder hier in Po... Want vaak hebben we hier kleine groepjes zien aankomen. Omdat de etappen vaak over bergen ging of over een hele lastig geaccidenteerd parcours. Leon van Bond bijvoorbeeld, de laatste Nederlandse winnaar. Ja, die kwam hier in een groepje aan en uiteindelijk sprong die solo naar de overwinning. Dat was in 1998 alweer. Maar een massasprint, ja, ik heb net met de Vlaamse collega's erover gehad. Erik van der Aarde was ooit hier winnaar van een uh, sprint. Nou dat moet een grote groep zijn geweest. Maar anders had Erik van der Aarde er niet bij gezeten. Maar dus ja... Het wordt, het wordt eens een keer wat anders vandaag. Ja, maar er zitten wel kolletjes in, hè? maar dat is dan in de laatste 50 kilometer. En het zijn dus met recht kolletjes. Ja, er zitten colletjes in. Uh, colletjes in die laatste 50 kilometer. Eentje van de vierde categorie, eentje van de derde categorie en eentje van de vierde. Maar ja, dat kun je dan toch wel een beetje vergelijken met uh, de heuveltjes... die we in het begin van de Tour in de parcours hebben gezien. En ze liggen ver genoeg weg van de finish... om niet op het eind nog eens even voor een ontregeling van die sprint te zorgen. Dus wat dat betreft uh, denk ik dat uh, de sprinters in het peloton denken... Van, nou, vandaag zou het nog wel eens een keer kunnen. Want ja, zoveel kansen zijn er niet, hè. Morgen de rustdag. Daarna dan gaan we gewoon weer verder. Dan gaan we de Pyreneeën in twee zware dagen. Dan krijgen we nog een etappe naar Brieven La Gallade. En dan, ja, natuurlijk, die laatste etappe in Parijs op de Champs-Élysées. Daar komen de sprinters natuurlijk altijd wel aan bod. Um, hoewel ook daar wel eens een keer iemand uh, solo aankomt. Maar um, laten we zeggen, de sprinters weten dat ze daar in elk geval kunnen gaan vlammen. Over ontregeling gesproken, hè? Uh, de kopspijkertjes. Ja. Is iedereen gecontroleerd langs het parcours? Zijn zakken leeggehaald? Ja, het is niet te doen. Hè? Dat, dat is nou juist het vervelende van het wielrennen. Als je het vergelijkt bijvoorbeeld met een stadionsport als voetbal of, of zaalsport. Eh, daar kun je iedereen van tevoren fouilleren. Dan kun je iedereen door van die poortjes heen sturen. Om te kijken of hij geen rotzooi bij zich heeft. Maar het wielrennen, ja, gisteren een etappe. Eh, bij 180, 190 kilometer lang. Je kunt al die plekken langs het parcours niet controleren. En je moet je voorstellen: er staat dus echt op iedere straathoek. staat letterlijk een agent. Eh, we hebben dat wel eens morgens gezien. Er komen grote. De blauwe bussen aan. En echt op ieder zijweg, of het nou een zandweg is of een verharde weg daar wordt een agent neergepoot en die wordt s'avonds pas weer opgehaald. Dus... Er is controle genoeg. Alleen ja, tegen een gek met een zakje met kopspijkers. Of tegen die maloot die een paar dagen geleden toen we naar Anoné reden... met zo'n fakkel meerent met uh, het peloton. En daar gewoon Bradley Wiggins gewoon even verschroeit. Tenminste de arm even schroeit van Bradley Wiggins. Dat voorkom je niet. Nee. De, de, je, je kunt hooligans, want dat zijn het eigenlijk, die kun je niet tegenhouden. Bradley Wiggins heeft ook al gezegd, dit zijn geen wielersupporters. Dit zijn gewoon voetbalhooligans. Oh. Maar, de, maar ze hebben nog geen daders of iets. Want de, bon, daar staat er ook zoveel volk. Iemand zou dat toch ook gezien moeten hebben, zou je denken. Ik kan me niet voorstellen dat niemand dat gezien heeft, inderdaad. Want het was in die klim. Het was nog niet eens zo gek ver van de top van die uh, muur. De Piguerre van gisteren. Ja, en dan moeten mensen dat gezien hebben. Maar blijkbaar is er niemand opgepakt. En uh, de toerdirectie neemt het hoog op. Hè. Die hebben dus een aanklacht ingediend. Nu bij de politie tegen Mr. X, zoals ze dat dan uh, zo mooi zeggen, tegen die onbekende. Uh, dat betekent wel dat de politie het nu echt gewoon als een, een crimineel onderzoek gaat zien. En uh, ook de ploeg van Astana, de ploeg van Astana, de ploeg van uh, Kiselevski, die heeft ook. Over... Uh, uh, dat uh, uh, uh, gedaan, want die hebben dus ook geroepen van, uh, ja wij willen gewoon dat onze renner uh, die uit koers is gegaan met een uh, sleutelbeenbreuk, uh, ja, daar willen wij toch ook wel een aanklacht uh, indienen tegen degene die dat veroorzaakt heeft. Want Kieselowski is dus de enige die gisteren hard gevallen is van ja. de renners. Er is ook een motor onderuit gegaan trouwens, met uh, ook wel behoorlijke gevolgen, ook allerlei breuken, armen, benen, noem maar op. Dus dat zijn gewoon geen fijne dingen. Nee, maar het is niet, want dat heb je vroeger natuurlijk in de Tour wel gezien... echt demonstraties tegen de Tour, mensen die tegen heel veel zijn... dus ook tegen de komst van de Tour de France. Daar, daar, daar kijken ze niet naar, hè? Dat is het zeer waarschijnlijk niet. Nee, daar kijken ze niet naar hoor. Het is gewoon echt ja wat. Het is scherp. gewoon een onverlaat. Een het is een onverlaat. Het zijn van die grapjassen die denken, en ja, je ziet het tegenwoordig steeds meer en van die jongens die roepen van jongens, we zijn op tv, heb je mij gezien? Nou ja, in dit geval uh, zijn ze dan niet gezien, maar het zijn wel uh, mensen die waarschijnlijk nu gniffelend roepen. Uh, we hebben.. Uh, ja, we hebben, we, hebben, we hebben nu iemand uh, uit, uit koers gehaald. En uh, zag je dat? Die Evans die moest afstappen en uh, die drie keer van wiel moest wisselen. En dat gekruk, dat hebben wij veroorzaakt. Nou ja, ja ze zijn er nog trots ook op. Ja. Um, wat, uh, hoe, hoe is het eigenlijk bij de Rabobploeg gegaan? Want ik neem aan dat, nou we hebben ook trouwens gisteravond nog kunnen zien... er is een klein glaasje champagne gedronken. Ze, ze zijn nog maar met z'n vier, hè, dus uh, misschien stappen ze een klein beetje teut op. Dat is genoeg voor iedereen uh, ja, dat was genoeg voor iedereen. Ja, er dat zijn renners geval. geweest die de finale van een etappe op een bidon met, uh, met champagne hebben gereden. Feder de Hertog heeft me dat verhaal ooit verteld. En hij <laughs> vertelde ook dat hij toen zo dapper werd door die champagne. Uh, de angst was een beetje weg dat er een spoorwegovergang. En je weet, hier in Frankrijk zijn die altijd een beetje bol. Dan moet je toch echt in de remmen, want anders dan, dan, dan vlieg je 100 meter <laughs> door de lucht. Maar uh, die, uh, die de Hertog had dus een bidon met champagne gedronken. En is toen met, uh, met 80 kilometer per uur in een afdaling over die uh, spoorwegovergang gereden. Heeft wel de etappe gewonnen, want de rest durfde niet zo hard. Dus het, het zegt wel wat. Maar goed, nee, bij Rabobank zijn ze natuurlijk hartstikke blij. Hè? De helft van de ploeg zat in de kopgroep gisteren. Twee man mee. Ze hebben ook het ploegenklassement van de dag gewonnen. Dat is ook heel bijzonder met nog maar vier renners in koers. Dus ja, bij Rabo was het groot feest. En uh, Steven Dalebout, onze collega, die ging vanmorgen, zojuist dus, nog even naar de bus van Rabobank bij de start. En die sprak daar met Bram Tankink. Elke dag voor de etappe moeten we de renners even tekenen op het podium. Normaal zeg je krabbel. Maar nu uh, heb je al prijzen meegekregen voordat je überhaupt begonnen met Bram Ja, dat is nog een uh, toetje van gisteren uh, eigenlijk. We hebben gisteren met vier man de ploegklassement gewonnen. Maar dat is eigenlijk de, de, de, de, is de eerste drie, van de, de eerste drie zeg maar, die van de ploeg over de finish komen. Uh, daar wordt een klassement over gemaakt. En dat moet die... je niet bij vertellen. Uh, ik kom uh, zeggen we met vier man de ploegklassement gewonnen. Ja, we hebben vier man de ploegklassement gewonnen, ja. Hey, nou, dat is fantastisch, man. Als je hè, we hebben minder dan de helft van de renners in koers nog en dan in je ploegkassement. Dat is wel leuk. De champagne nog in de benen, want jullie wonnen natuurlijk niet alleen het ploegenklassement, maar uh, jullie wonnen de etappen. Ja, ja, ja we, we, we hebben het wel even, even van genomen natuurlijk. Maar uh, het is nog een week toe. Hè? Daar moet je wel even rekening mee houden. Je kunt nu niet. Uh, we zijn ook nog maar met vier man, we kunnen nu niet laten varen natuurlijk. En uh, we zijn als strijdlustig genoeg om uh, ook om nog de komende week. Uh, dat te laten zien. En, uh, maar we hebben er wel even, ik heb er wel even wat uh, goed van genoten, ja. Hoe is het met je? Want jij bent dan een van die vier uh, die dan toch ook al een beetje gehavend is, Heel Last van je rug? Ja, klopt. Maar uh, ik moet zeggen, gisteren ging het voor de eerste dag weer echt goed. Of goed, uh, in, die, in die zin beter. Uh, ik kon nu eens makkelijker in, in de groepetto mee in plaats van uh, afzien. En, uh, en dat is ook wel eens weer prettig, dat je weer uh, richting je eigenlijk normale niveau kruipt. Dan kun je aangeven hoe, hoe zwaar de afgelopen toer voor jou is geweest? Ja, ik ik, ik spreek al in verleden tijd, maar ja, de afgelopen twee weken dan? Die, die, die, uh, nou, vooral de, sinds die valpartij eigenlijk. Uh, het, die, ik dacht eigenlijk dat ik er heel snel bovenop was, maar toen bleek eigenlijk de ik erachteraf dat, uh, dat ik toch meer klachten had dan ik zelf had gedacht. De eerste twee dagen zit je gewoon in de pijn van die valpartij En dan, en dan, dan verdwijnt natuurlijk de pijn van die schaafwonden en die kneuzingen En dan komen er echt de echte klachten eigenlijk van wat, uh, wat de overblijfsel in. Ja, de, vooral de rit naar de dat was echt uh, voor mij echt verschrikkelijk. Want daar heb ik echt moeten vechten om überhaupt binnen tijd te komen en, en in koers te blijven. En, uh, heb, je, heb je ook aan opgeven gedacht? Maar echt opgeven niet. Uh, wel, wel bang voor geweest dat je, dat, je niet meer, uh, dat je gewoon niet meer verder kunt. Maar uh, ik, ga, ik ga niet aan opgeven denken. Nee, ik heb toen uh, met mezelf een afspraak gemaakt, Parijs, dan moet je halen. En uh, ja, goed. Dus, het uh, is makkelijker gezegd dan gedaan misschien. Maar uh, ik ben er nu doorheen, denk ik. Heb je die overwinning eigenlijk nog teruggezien? Want ja, iedereen volgt dat in Nederland, maar jij zit daar uh, natuurlijk ergens achter, in eerste instantie zie je het niet. <laughs> nee, dat klopt. Ja. Maar uh, onze buschefier neemt altijd de koers op. En als we naar de hotel rijden, dan, uh, dan kijken we eigenlijk de koers terug. Dat was, was, was wel een mooie overwinning, hè? Ja, dat was een fantastische overwinning. Maar die Louis die doet gewoon wat hij die, die zegt. Vandaag ga ik in ontsnapping. En dan zit hij in de ontsnapping. En dat is echt... Ja, mensen thuis die zeggen uh, dat fijn niet, maar het is zo verschrikkelijk moeilijk om überhaupt die ontsnapping te halen. En uh, hij doet dat gewoon. En uh, dat is al, al, al heel knap op zich. En als hij dan uiteindelijk bij die kopgroep 12 kilometer voor de finish wegrijdt, dan ziet dat er ook uit. Je, je weet eigenlijk meteen van... Dit zou wel eens de beslissende kunnen zijn. Ja, dat klopt. Ja, hij, uh, dan zit je daar met Chaubert en Sagan en uh, er zijn de twee sprinters. En dan denk je, ja, dat gaat een heel moeilijk vrouw worden. Ja, hij dimmereert natuurlijk op het perfecte moment. En hij is, hij... Maar ze zaten ook wel lekker naar elkaar te kijken. overal als naar Sagan. Ja, zeker. Maar je ziet ook op het moment dat hij wegrijdt, in 20 seconden. Hij, hij, hij rijdt als een trein en daarachter daar draait het wel. Maar die mannen zitten op een, redelijk op een tandvlees. En dat is gewoon de pure klasse die hij uh, al heeft als ze rennen. werd nou, die overwinning gisteren uh, ook al door sommige mensen een doekje voor het bloeden genoemd. Uh, een pleister op de wonden. Uh, is dat wat deze overwinning is of is het meer voor deze ploeg? Nou, het is, kijk in de huidige omstandigheden is het natuurlijk meer. He, je, je, je toont daarmee de, de, de strijdlust, he, de, dat je niet zomaar verslagen, verslagen bent als ploeg. En uh, het toont ook wel aan dat wij als ploeg toch wel heel erg goed zijn eigenlijk uh, in de huidige vorm. En met alle pech die we gehad hebben, wie weet wat er nou nog meer in had gezeten op het moment dat die jongens wel allemaal geen koers waren geweest. Dus... Het geeft wel ook wel een soort van, van zelfvertrouwen? Ja, toch, toch, toch wel. Hè. Je ziet ook Steven Kruiswijk die gewoon verschrikkelijk goed rijdt en, uh, en Laurens. Uh, die jongens echt die niet gehavend zijn, die zijn, rijden allemaal hartstikke goed. En, uh... En echt goed, natuurlijk. Het, is, het maakt de Tour niet goed, natuurlijk, want ja, je komt hier met andere ambities. Maar ja, is... Ik geloof dat Adrie van Houwelingen zei, voor de helft, in ieder geval 50% van de doelstellingen is gehaald. Ja, nou ja, zo mag je het zeggen. Maar misschien had je zo, moet je ook wel zo eerlijk zijn dat je vooraf liever die andere 50% had gehad. Bij, Bijvoorbeeld, natuurlijk hadden we graag met de Nederlanders kijk je, in, in het van het klassement meer gedaan. Zo simpel is het gewoon. En, en, uh, maar het is niet ook minste, uh, overwinning staat op zichzelf. Vandaag, uh, Kruipel? Eh, uh, ja, maar goed, zo'n zomer ze dus kunnen we dat weer een uh, ontsnapping naar de, naar de finish gaan rijden. En uh, ik ben nog de enige die niet in de ontsnappingen zit van de ploeg. Dus vandaag word ik aan de bak, joh. Shame on you. Yeah. Ja. Maar zou dat vandaag gaan lukken? Uh, ik ga het proberen. En dan wil ik zeggen, gisteren voelde ik me een stuk beter. Dus uh, misschien doe ik me vandaag wel weer, nog weer beter. Maar het is voor mij niet zo simpel als voor Louis dat ik zeg, maar vandaag zit ik ontsnapping, denk dat ik er ook in zit. Ja, ik moet al een beetje dat geluk hebben, zeg maar. En hij, hij debareert gewoon twintig keer en dan is hij weg. En uiteindelijk, uh, ja, dat gaat bij mij niet. Maar ik ga het proberen. Succes. Dank je. Dank je wel. de France. Ja, hij komt er aan, hij gaat erop en erover. Van ze vriend van de Radio 1 Sportzomer, een baby get Higher. Marokko heeft de Syrische ambassadeur het land uitgezet. Dat heeft de Marokkaanse minister van Communicatie zojuist gezegd. Correspondent Ellen van de Bovenkamp, Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is dat gebeurd? Waarschijnlijk is dat nu gebeurd omdat. Uh, enkele dagen geleden. er in Tremsee in Syrië weer een groot bloedbad heeft plaatsgevonden. Het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag laten weten dat het nu al meer dan een jaar met zorg en vrees het lijden van het Syrische volk volgt. Er zijn ondertussen al bijna 20.000 doden gevallen, talloze gewonden, honderdduizenden Syriërs die op de vlucht zijn geslagen. En Marokko heeft laten weten dat de situatie echt niet voort kan duren en dat daarom de Syrische ambassadeur tot persona non grata... Is verklaard. En Marokko heeft ook opgeroepen, uh, een, een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de Syrische bevolking te hulp te komen. Ja, wat, wat voor band heeft Marokko met Syrië? Op zich heeft Marokko best een goede band met Syrië, maar niet een hele intense band. De handelsrelaties zijn vrij beperkt en ja, er is niet veel uitwisseling tussen beide landen. Marokko heeft vooral goede banden met landen als Dubai, Qatar en Saudi-Arabië. En Qatar en saudi arabië hebben hun Syrische ambassadeurs ook al uitgewezen. Dus dat zal mogelijk wel van invloed zijn geweest op Marokko's beslissing om nu hetzelfde te doen. Ja. En de Marokkaanse bevolking leeft heel erg mee met uh, de Syrische bevolking. Er was afgelopen zaterdag nog een demonstratie om solidariteit te betuigen met het Syrische volk. En ik was afgelopen zaterdag op het partijcongres van de regeringspartij. En daar viel me ook weer op met hoeveel hartstocht er over de Arabische broederschap wordt gesproken. En daar werd ook al meerdere keren aandacht uh, gevraagd voor de situatie in Syrië. Dus Marokkaan de Marokkaanse burgers hebben ook uh, deze beslissing uh, warm ontvangen. Hoewel velen vonden dat het best wel even wat eerder had mogen komen. Het, deze beslissing. het is dus een, een hart onder de riem uh, voor de Syrische bevolking. Ja, zo moet je het eigenlijk vooral zien. Ja. Is er al een reactie geweest van, van Syrië? Nee, voor zover ik weet niet. De, de minister heeft nog laten weten dat de Marokkaanse ambassadeur nog wel in Syrië is. Ja. En dat er nog geen. Uh, ja, nog, nog niks uh, is. De, men heeft nog niks gehoord van Syrië. Uh, naar aanleiding van de beslissing van Marokko om de Syrische ambassadeur uit te wijzen. Ja, maar dat kan mogelijk later in deze week uh, duidelijk worden of Syrië hetzelfde gaat doen, want het is wel gebruikelijk. Hè? Ja, uh, Marokko probeert een statement te maken... en probeert de internationale gemeenschap ook mee te krijgen daarmee. Ja, klopt. Uh, Marokko heeft ook aangegeven dat het over, een enkele, over enkele weken... in de Marokkaanse hoofdstad Rabat een conferentie zal organiseren... voor vrienden van de Syrische bevolking. Okay. Correspondente Ellen van Bovenkamp... over het uh, uitzetten van de Syrische ambassadeur uit Marokko. Dank u wel. De Radio 1 Sportzomerbus. Uh, u wist het misschien wel. niet, maar in uh, Die Dam is meenemen. het uh, schuttersfeest. Uh, zeven Die Damse schutterijen houden daar vandaag schietwedstrijden. Waarna de beste schutter tot schutterkoning wordt gekroond. Nou, als je dit dan zo allemaal hoort, dan past daar natuurlijk maar één naam bij die we daar dan naartoe sturen. En dat is die van uh, Prem. <lacht> Goedemiddag, <lacht> jij gaat zelf, je ook, je gaat zelf ook schieten, is heb ik gehoord. Naar ja, nou luister wat er gebeurt. Ik heb vanmiddag. ...in, uh, in loog geschoten. Oh. Daar had ik één raak, één mis, één raak, één mis. En toen kwam ik hier in Didam. En het is toch wel een verschil. Op de website heeft Bart de foto's doorgestuurd. Ik weet niet of ze al geplaatst zijn. Maar hier moet je wat meer het geweer laten rusten op je schouder. Hij schiet hier echt... Hoger de lucht in. En Gerard, jij bent de plaatselijke scherpschutter die de buks aan het instellen was. En jij schoot hoeveel keer mis? Twee keer, dacht ik. Drie keer? Drie keer mis, en overuit. En toen kwam ik het geweer. en Vertel je van Jurgen en de jonen wat gebeurde toen? Wij zijn hier heel erg eerlijk. Jij schoot er twee, ja? Eén keer, twee keer raak, Jurgen. Maar daarna schoot ik wel twee keer mis. Bij die, bij die kleinere. Maar het is ontzettend leuk en wat het leukere karakter is. Ik begin eerst met Hans Geven. Je bent de voorzitter van schutterij Wilhelmina. Dit is eigenlijk gewoon een, een soort veredelde samenkomstbraderie. Nou, het is meer een, een karakter van schutterswezen van vroeger uit... ...komt uit de middeleeuwen, om daar maar mee te beginnen. Het was een heel serieus gedoe. Ja, jullie waren eigenlijk milities zoals ze nu in het Midden-Oosten hebben? Ja. Precies, milities van de burger, burgerij, zeg maar. Om de, om de gemeenschappen te beschermen van onraad van buitenaf. Dat is in de loop der jaren veranderd en heeft er een wat meer ja, gezelligheidskarakter gekregen. Nou, en wat leuk is, Jurgen, Arnold van de Boom, jij bent schutterkoning van vorig jaar. Klopt. Ja. Okay, en wanneer was je voor het eerst schutterkoning? In 1973. Oké, okay, maar nu hebben ze hier erge mechanische dingen waar dat geweer op rust. Maar toen jij schoot in 1973 als jongbroekie, hoe ging het nou, toen? Nou, toen kreeg je het geweer gewoon aangereikt door, door een van de bestuursleden. Of, of commandant, wie het op, ja. op dat moment al was. En dan pak je het geweer zo. En dan ging met naar zo'n paal toe en dan zat zo'n zo dwars, dwarsbalkje op. Dan leid je het weer op en dan schoot je op, op aardewerk. Ja. Dat, dat heb je nog hier staan, ja, de oude herinneringen. Dan is het, uh, je moet je gewoon een, een, een balkje zien met een dun ta takje erop. Maar uh, je bent nu ook vijf keer Schutterskoning geweest de afgelopen periode. Ja, ja kun je nagaan hoe gezellig het is als je koning bent. Ja. De sfeer eromheen en zo, die gezellig, de mensen en zo. En hoe, ja, hoe je het hele jaar dan doorkomt. Dan krijg je, je gaat naar verschillende evenementen toe met de vrouwen en zo. En het is altijd leuk, gezellig. Nou, feesten, mooie mensen bij je, tenten. Ja, het is altijd een gezellige boel. En... Als je drie keer koning bent, Hans Geven, de, de voorzitter van de schutterij Wilhelmina, wat ben je dan? Dan ben je keizer. Ja. Dan ben je en... keizer voor het leven. Maar je kan niet twee keer keizer worden? Je wordt geen twee keer keizer, nee. Oké, okay. en telt het dan ook mee? Krijg Je status als je koning bent. Zeker. Zeker. Je, je krijgt, uh, ieder jaar krijg je uh, een, een medaille opgespeld... En als je kijkt, dan krijg je weer een andere medaille op het spel. Okay. Wat Gerald de Scherpschutter, je hebt hier drie medailles, dat zijn. Dit deze, uh, deze, is een uh, koningsmedaille en dit is een medaille dat uh, krijg je voor bepaalde dingen die je binnen de vereniging doet. Dat is een eer. Die telt niet echt mee. Dat, die medailles daar heeft Jurgen er honderd van liggen. Dat zijn voor mensen die nooit iets doen en dan toch een medaille krijgen. Het is, het is, we doen wel alsof het lokale folklore is. Maar in Duitsland en in Polen en in dus zeg maar als je wat, wat Europa binnen trekt. Wordt er nog steeds heel veel geschoten. Hè? Daar is het nog veel serieuzer. Als ik hier even terug mag naar het Nederlandse. Ja. Dan is het schutters uh, gebeuren is eigenlijk het, uh, het actiefst onder de rivieren. Ja. Het begint hier uh, in die dam begint het en uh, ja goed dan uh, dan zakt het verder naar onder naar de Limburgers hè, en zelfs in Zeeland ja. buiten die provincies hebben ze geloof ik nog één als ik het goed heb één uh, gilde in Soest ja. en dat is het voor de verder is het boven de rivieren is het een fenomeen wat ze niet kennen Jurgen en nu gaat uh, uh, onze Arnold van der Boom bewijzen terwijl wij hier praten gaat hij schieten en kijken ja eerste was raak dat is de schutterskoning. ik kan bevestigen ja Jurgen daar komt de tweede schot nu Kijk of het ook raak is. Ja, die is ook raakt. Ja, Arnold, dit is live op Radio in jouw ego. Op... Ja, ja, ik bewijs nu dat ik toch wel een goede schudder ben, of niet? Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja oké, okay, ga maar door. En het regent, Jurgen en de Joon. En de pak wordt door de wind heen en weer bewogen. Dus het is nog moeilijker. Nu komt de derde schot en het wordt steeds kleiner. Oh, die is ook alweer raak. Ja, ik kreeg een minderwaardigheidscomplex hiervan. En, en dan komt de vierde. En Jurgen, let op, we hebben nog een verrassing. zo ter afsluiting. Ik ga je gang schieten, de vierde. Maar uh, uh, uh, ja, daar gaat die Arnold. Zijn er van eigenlijk de ook schutterkoningen in ja, Die he? is ook al raak, oké. Okay. Ja, daar gaat het om. Zijn er ook schutterkoninginnen? Vraagt uh, Luister Bione, dit is groot dus, vertel het maar. We, hebben, uh, we zijn als een van de jongste verenigingen in Didam... Uh, hebben we als eerste geëmancipeerd ge ge ge en mogen de vrouwen ook meeschieten met maar, het koningschieten. Dat is sinds kort, hè? Dat is sinds kort. In de veronderstelling dat dat toch niet zou gebeuren. Maar het tweede jaar hadden we een koningin. Irm ja. gaat luiten is onze eerste koningin en binnen onze gemeenschap ook de eerste koningin. En Dionne, wat blijkt, die vrouwen schieten toch wel secuurder dan de mannen. Ja, dat dacht ik, ik ja. Ik zal je dit vertellen, uh, diezelfde koningin heeft vandaag met het prijsschieten, dat is dan een ander uh, evenement, de eerste prijs gehaald. Dus die heeft de mannen er allemaal uitgeschoten. Dionne, kan jij een beetje schieten? Ja, volgens mij wel. Ja, ik heb het uh, één keer mogen proberen. Okay, we... Maar um, voor Olympische doeleinden was dat, hoor. Ging best goed. Oké, okay, luister, wat is doen? Uw... Wat is uw naam? Frank Windels. Ja. Oké, okay, Frank Windels heeft een speciale taak. Ochtends begin de dag met een saluut, een eerbetoon aan de pastoren, eerst aan de burgemeester. En speciaal voor radio 1 krijgen wij nu van Schutterij Wilhelmina, het eerbetoon. Gaat uw gang. Let op Dionne, let op Jurgen, dit is een prachtig eerbetoon. Ja, de spanning wordt opgevoerd en hier is hij. Ha, dat. Dat is het eerbetoon van schutterij Wilhelmina en die dame Radio 1, Jurgen en die hoden en mijn hart bijna. Tot, tot morgen. Koning, keizer, Radha Kishun in dit geval. Tom. Ja, je kan klagen over de harde knal in de radio. Je kan overal over klagen op 0800-1101. De lijnen gaan weer open rond half zes. Zenden we het weer uit. Vragen en klagen staat weer helemaal vrij op 0800-1101. Nee, we gaan nou eigenlijk nog een beetje fietsen daar in Frankrijk of... Uh... Ze zijn net begonnen. Oh, okay. Ze zijn net begonnen. gaan we dat zo ook uh, meenemen.